Jij komt natuurlijk altijd gelegen Kom met hem maar pas op de vloer, want die is net... Oeh, geboend. Dat wou je zeker zeggen. dat wou ik inderdaad zeggen. Hoe raad je het zo? Het was helemaal al niet buitengewoon moeilijk om dat te raden. Bij de eerste stap zeilde ik de hele kamertje door. Het lijkt wel een zullenbaantje. Ja, het is mooi glad geworden. Heerlijk glad. Was jij ook aan het glijden, dat was ik, oegebroedel. Eventjes tussen het werk door, omdat het zo leuk ging. Maar nou moet ik weer verder, moeder. Oh, oh ja. Zal we niet liever nog een, uh, nog een beetje, <coughs> Wat bedoel <te> je, oegebroedel? <coughs> nou ja, kijk eens. Ik ben een deftige, uh, niet waar? Nogal wel zo tamelijk buitengemeen veel te deftig om te, Maar, <coughs> eh, uh, maar toch. Je moet dus nog wat glijden. Dat was wel log, ja. Maar het staat niet, hè. Voor mij staat zoiets heel niet. Ach, wat kan jou dat nou schelen? Als jij zin hebt om te glijden, dan glijden maar gerust. Ik wil ook best nog een keertje. Nou, vooruit. Ja. Dan doen we het toch zeker samen. Ja, dan gaan we. Maar niet te hard, hoor. O, O, Schip, wat een buurt. Wat een soort gelibber. We zijn heen, oh, op, we zijn in de andere kant op de kamer zijn erin we nou nog een keertje? Hé, wat is dat voor een lawaai? Wat doen jullie? O, dat is Salomon. Wat voor een ongenaam. Hoe moeten we dat nou uitleggen? Dag Salomon, kom binnen. Goedenavond samen. Waarom is het hier zo'n herring? En waarom staan jullie me allebei met rode koppen aan te gluren? Hebben jullie iets op je geweten? Nee hoor, Zij maakten mijn kamertje schoon. Hm, mm, juist. Ik hielp Paulus met boeren. De voerenboeden, snap je wel? Zo, met de voeten. En de polken. En jullie spelen zullenbaantje, dat heb ik al lang in de gaten. O ja, wat zou dat? Wij mogen toch wel zullenbaantjes spelen.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 Ik vind het geen manier. Nee, geen manier. Het is niet leuk van Salomo. Hallebeel niet leuk. Oh, zijn jullie daar? Ja, je zijn er. Maar wat is er met jou, Gregorius? Je zit te snuiven als een boze bison. Een bison, Ha, geen wonder. Maar wat heb je dan toch, Gregorius? En waarom doe jij zo beleedigd? En wat kan Salabo dragen? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet van niks. ja, hij weet van niks. Ah, mijn mooie stunner knoof, ja. Een hele mooie. En Stalemoon wil het niet geloven. Ja, wat bedoel je nou met een stunner knoof? Zei ik, stunner knoof. No, ik bedoel de fokerspunt. Nee, nee, knoterste. Nou, ga licht? Op. Hij bedoelt overkunst. Ja, mm, is yes, dus het dat. Dom, begrijp ik alles van. Maar ik niet. Gregorius beweert dat hij kantoveren heeft, en ik merk er niks van. Jawel, ooooh, jawel. Gewoon geen mens kantoveren. Ik kan mezelf onzoverlichtbaar maken. Zou je dat dan eens voordoen, Gregorius? Ah, eindelijk. Zo'n luisteren, gedaan. En ik zal het jullie laten zien. Ja, kijk, ik ga op de hoger zitten. Jawel, op de hulgers. En dan dring ik een ja, ik bedoel, dan draai ik een kring. En dan zeg ik, barre bar, pere, bar, Oh, ja, dat was het. Zien jullie me nou? Nou, en well op. Ja, hoor, daar zit je. En je bent duidelijk tegenhoorjes. Eh, z'n En Aan mij lag het niet. Dat is gemeen. Ik heb het zelfs afgekeken van bolus. Hurkers, grij, dieren bieren, pere, En dan moet het lukken. Maar het lukt niet. Ja, dat is wel jammer, hè? Mij lukt het ook niet meer, Gregorius. Ik zal het je wel uitleggen. Dan mag ik het niet lukken. Ja, maar luister nou even naar me. Eucalypta heeft die tolverspuik onschadelijk gemaakt. Wok, wok, wimmel, plang. Dat helpt geen zier, Gregorius. He, ik kan niet meer opbouwen. Gregorius, je kunt het wel laten. Eukalipta, Eucalyptus, nee, we gaan als vlugpla. Wat? Wat was dat? Oh, dit jij dat, Thomas? Dat was een donderplacht bij heldere hemel. Gregorius, zal toch niet bij toeval? O, die komt daar aan, hoor. Dat is eucalyptus, helemaal rood, was het <tie> welke halve garen zit hier?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 Ja, dat moeten we zien. De telefoon is niks meer te zien. Alles is weg. Dat te beter. En we gaan toch kijken. Oh, <lacht> ja, zie je nou wel dat Gregor dus toch kan toveren? <lacht> Thank you.